Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS Op3. Het kabinet wil dat het aantal vluchten op Schiphol omlaag gaat. Nu zijn er nog maximaal 500.000 vluchten per jaar toegestaan. En dat blijft waarschijnlijk niet zo, vertelt politiek verslaggever Ewad Kiviet. Het kabinet werkt aan ingrijpende maatregelen, horen we... omdat de luchthaven niet voldoet aan de eisen voor geluidsoverlast en fijnstof. En daarom moeten het aantal vluchten omlaag. Schiphol heeft natuurlijk ook te maken met stikstof... Maar dit gaat dus over iets anders. In december hoorden we al dat er problemen waren rondom de natuurvergunning. Want die heeft Schiphol op dit moment niet. En daarom drongen adviseurs er bij het kabinet op aan om in te grijpen... het aantal vluchten naar beneden te brengen. Nou, en dat gaat nu dus gebeuren. Minister Harbers van Infrastructuur wil nog voor de zomer uh, de, knop, de knoop hierover doorhakken. Schiphol komt zo over een uurtje met een persconferentie over deze zomer. Vanmorgen zei de luchthaven dat ze vluchten gaan schrappen... omdat ze de drukte niet aankunnen. En zo meteen wordt duidelijk om hoeveel vluchten dat gaat. Een groep asielzoekers in Ter Apel heeft lange tijd geen eten, drinken en andere hulp van het COA gekregen, zegt het Rode Kruis. Het gaat volgens de organisatie om asielzoekers die in de tenten sliepen omdat de opvanglocatie vol zat. De asielzoekers hadden van 10 uur gisteravond tot vanmiddag 1 uur geen eten en drinken gekregen. Zorgde voor opstootjes op het terrein en er is gestolen uit tenten. In Gelderland komen honderden zaken niet voor de politierechter door een personeelstekort. Het gaat volgens het OM om zaken die al dik anderhalf jaar op de plank liggen. We hebben elke keer de hoop gehouden om die zaken alsnog op zitting te kunnen aanbrengen. Maar eh, inmiddels zien we dat dat gewoon echt niet meer reëel is. Het gaat om zaken waar maximaal één jaar celstraf voor kan worden gegeven, zoals diefstal en het bezit van wiet. En dan nog het weer. Het is nog steeds zonnig en warm. Morgen eerst bevolkt, later breekt de zon door. En is het flink warm. Temperaturen dan tussen de 25 en 31 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB redelijk drukke avondspits ook in onze regio. Uh, Filerijden is het op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij knooppunt Watergaasmeer 4 kilometer met een kwartier vertraging. 20 minuten op onthouden op de 9 Diemen-Alkmaar. Bij Alsmeer 14 kilometer file. Je komt al in de file vanaf knooppunt Diemen. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Alsmeer en knooppunt Velsen 12 kilometer met een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging op de Ringweg van Amsterdam, de A10. Vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein loopt het vast bij Amsterdam-Slotervaart. 20 minuten vertraging op de op de A10 Noord, de Buitering, bij afrit Volendam. Zes kilometer file. Alle rijstroken zijn daar nou weer vrij. ten nasleep van een ongeluk. En een vertraging op de N522 vanuit Bijlmermeer naar Amstelveen. Bij Amstelveen twee kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie.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 Uh, weer even de kop die eraf is in deze stand voor het Door Live. Met YouTube 2 en Discotheque. Ik kwam uh, van een uh, bijzonder album Pop genaamd. Uh, daar hadden ze toch wel uh, wat experimentele dingetjes. Uh, waaronder dit uh, fijne nummer. Nou, als we het dan over de discotheek hebben... dan hebben we het uh, in de jaren 70 over discostampers. En daar uh, hoort deze zeker wel bij. The Three Degrees and The Runner. Van de meest recente nummers uh, van een tijdje terug. Alweer uh, van The Simple Minds. En Blindfolded. Daarvoor hoorde je de Three Degrees. En The Runner. Nou, nog even uh, populaire muziek uit de, de jaren 80 erbij pakken: namelijk Madonna met Crossing and Commotion.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 Rescue. If the show! Wat minder bekende hit van uh, deze heren uit uh, Australië: The Blue Sky Mine van uh, The Midnight Oil. Je kent ze wel van uh, Bats Are Burning. Dat was een uh, wat grotere hit. Um, dat gold niet uh, voor Madonna, want dat was uh, Causing a Commotion. Dus die was wel uh, redelijk groot. En tot aan de halflijner van het nieuws: Ik zou bijna weer zeggen, slaat uh, weer gewoon fijn over hoor. Want het, uh, het is en blijft een drama wat, dat, wat dat er gaat, Frida. Ooit ook nog op het zalenpad geweest en dat werd, uh, zoals je kunt horen, geproduceerd door Phil Collins. Typische slag op die uh, drums uh, van hem. Dat blijkt wel. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Scholz heeft gezegd dat Oekraïne kandidaat lid kan worden van de Europese Unie. Scholz was samen met de Franse president Macron en de Italiaanse premier Draghi op bezoek in Kiev. Correndon verplaatst zo'n 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam. De reisorganisatie zegt niet te willen afwachten hoeveel vluchten het moet inleveren op Schiphol. En op de snelwegen in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg geldt morgen een hitteprotocol. Rijkswaterstaat stelt dat in omdat het morgen warmer wordt dan 30 graden. Zo moet worden voorkomen dat mensen lang in de tropische hitte moeten wachten. Het weer vanavond en vannacht volgt er wat bewolking, maar het blijft overal droog. De temperatuur daalt naar zo'n 10 tot 15 graden. En ook morgen dus volop zon. Dit was het NOS Journaal. Is de lange hete zomer van ZFM ZFM Zandvoort. en van 106.9 FM. Die Thank you. Zes jaar geleden dat deze dame ons ontvallen is. In het EGI heet ze uh, Denise Matthews en beter bekend als Vanity. Dit was een uh, wat minder bekende song, want het was een solo uh, dingetje uit uh, 1986. Under the influence. Daarvoor hoorde je 1x6 met Original Sin. Um, we hebben nog uh, even een Steve kwartiertje, dus dan uh, gaan we nog eventjes vrolijk verder. Er er dus uh, nog even twee achter elkaar. De police met So Lonely. Ik denk uh, dat het nog een beetje aan de rand van de jaren 70 is uh, geweest. En Kim Wild uit uh, de jaren 80. En dan uh, zijn we zo'n beetje weer aan het einde gekomen van dit uh, vrolijke uur. Zandvoort draait door live tussen 6 en 7. En op 18 juni, dat is uh, overmorgen, dan gaat er iemand zijn 80ste verjaardag uh, vieren... Hij zat ooit in de Beatles en later heeft hij ook nog met Winx nog het een en ander gedaan. En daar dateert ook dit nummer van. En dat is 1984 van Sir Paul. Die wordt komende zaterdag dus 80. Spreek je zo in Alternative FM.